in spullen van Lisanne Froon en Chris Kremers werden ontdekt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt verder onderzoek op verricht. De twee Nederlandse vrouwen worden vermist sinds begin april. Ze waren toen op vakantie in Boquete. De zoektocht is toegespitst op een moeilijk toegankelijk gebied. Vanochtend was een zoekteam met helikopters daar aan het werk. Volgens Panamese media had de leider van het onderzoek... twee tassen in haar hand met een onbekende inhoud. Ze komt later vandaag met een verklaring. Er komt voorlopig geen superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. VVD en PVDA kunnen daarover geen overeenstemming bereiken met D66 en GroenLinks. De steun van die partijen is nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Het kabinet moet nu bepalen wat er verder gebeurt. D66-leider Pechtold benadrukte nog dat het het kabinet vrij staat om alsnog met een ander plan te komen. De detentiecentra van de Amerikaanse grenspolitie met, aan de grens met Mexico zitten overvol met kinderen. Volgens de autoriteiten zijn sinds oktober bijna 50.000 kinderen uit Midden-Amerika illegaal de grens overgestoken. Volgens media lijken die centra op die in de derde wereld. In ruimtes waar hoger 250 kinderen kunnen worden opgevangen zitten er 500 op een gepakt. De kinderen moeten bij toerbeurt eten omdat er niet voldoende zitplaatsen zijn. Een meisje van 15 uit Enschede dat te zien is in een filmpje waarin ze een scholieren schopt en slaat, wordt verdacht van poging tot doodslag. Vier andere jongeren van 14 jaar zijn aangehouden omdat ze medeplichtig zouden zijn. Op de video is te zien dat het meisje haar slachtoffer onder meer tegen het hoofd schopt. Het meisje van 15 zit nog vast, de vier anderen zijn naar verhoor naar huis gestuurd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt in lokaal wat motregen. Het koelt af tot 12 graden, ook morgenwolken en motregen... maar in het zuiden breekt ook de zon door en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. App en vloed. Twee uur lang de mooiste ballet. Gepresenteerd door Charles Duif. Donderdagavond tussen de klok van 10 en 12 uur bij ZFM Zandvoort. Sitting, singing songs for everyone ...naar de natuur. Zo op het late uur vanavond. Tussen 10 en 12. En natuurlijk tussen app en vloed. Want daar luistert u naar bij ZFM's antwoord. De mooiste muziek komt weer voorbij, luisteraars. U heeft zelf ook inbreng hoor. Als u via Facebook mij een berichtje stuurt, dan. Uh, en een verzoekje daarbij. Het mag voor al uw vrienden zijn, of vriendinnetjes, uw familieleden. Uh, het maakt me allemaal niet uit. U mag uh, een verzoekje aanvragen. Het moet wel een bellet zijn. Het moet een rustig, mooi nummer zijn. Zoals bijvoorbeeld dit.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 just didn't know. I would really go. Ja, meneer Glenn Gamble was dat met uh, By the Time I Get to Phoenix. Nou, vanaf Zandvoort is dat een stukje lopen, luisteraars. Dat kan ik u verzekeren. Hij is niet uit de kast gekomen. Hij is wel uit de kast gekomen en toch is het geen homo. En dan bedoel ik natuurlijk Siep van de ploeg. Want uh, toen hij de kast uitkwam, is hij gewoon voor zichzelf gaan zingen. Maar dit is er nog een van de kast in de wolken. Afgelicht. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen Kwam ze met zachte landen in mijn warme bed terecht Als ze lachten klinken duizenden viool. En in haar ogen staat een grote regenboog Er is iets hemels in haar aardse lijf verschoon Ook al zie je dat niet met het blote oog zij is niet van deze wereld, zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen, maakt een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 ik heb met haar zal nog leven voor de boeg. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd. Want ze Tussen App Vloed, luisteraars, daar luistert u nog steeds naar bij ZFM Zandvoort. En u weet het, op de donderdagavond komen er altijd de mooiste nummers voorbij. Die ik voor u selecteer en waar u natuurlijk zelf ook invloed op heeft... want als u een Facebook-volger bent van Charles Duif... en Duif gespeld met Dirk Utrecht, lange ei met puntjes, Dubbel Ferdinand... een beetje luxe Duif dus dan kunt u eh, vriendjes van me worden en eh, via een berichtje... heel makkelijk zelf ook een verzoekje aanvragen. Zoals bijvoorbeeld een mooi nummer van Cliff Richards. En dat doen we dan de volgende keer, The Next Time. They say I love again someday. Critics such as this will just be ancient. Do so very much Ja, Cliffins en Shadows. En u zult uh, gemerkt hebben, luisteraars... dat uh, de kwaliteit van het nummer... aanmerkelijk uh, beter is ten opzichte van wat er in de 60e jaren allemaal gebeurde. Toen uh, werd het liedje ook uitgebracht, de next time. Dit keer een mooi koortje erachter. En natuurlijk uh, digitaal opgenomen. Het klinkt allemaal wat warmer en wat voller. Uh, allemaal uh, gedaan tijdens de tour, de Europese tour van Cliff Richards. Ook in Nederland was hij. In de Heineken Musical. En ik meen ook zelfs in... de uh, Ahoy in Rotterdam. Uh, en het album wat is uitgebracht... naar aanleiding van deze tour... heet Reunited. En daar draaide ik de uh, next time van. Het is toch mooi als je iemand in je leven hebt... die helemaal achter je staat... en die je volop steunt. En dan kan je met recht zeggen... I'm going to make it with you. Dat doet David Gates ook.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 De liedzanger van de groep Brad met uh, I'm gonna make it with you. Nou, hartstikke mooi dat je iemand in je leven hebt, ik zei het net al, waar je van de bank kunt en uh, die helemaal voor je gaat. Birdy, luisteraars, Birdy, ik heb het niet over een vogeltje, maar over een, een dame die klinkt als een vogeltje. Die uh, zette haar uh, liedjes op internet en werd ontdekt. En met vuur en regen speelt zij in het volgende nummer. I got rain. Ook mooi vertolkt door José Feliciano onder andere. En wat dacht je van Babyface? Die heeft het ook mooi opgenomen. Uh, het is hier rustig in Zandvoort. Het lijkt wel of iedereen aan de maan is luisteren. Luisteraars moet ik zeggen. Zou het zo zijn? Everyone's Gone to the Moon. Dit is Jonathan King. The streets full of people.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 Wet. Hands full of money was dat met uh, Everyone's Gone to the Moon. Nou, ik hoop niet dat u allemaal uh, uh, die richting uitreist vanavond luisteraars, want dan hou ik weinig luisteraars meer over. <laughs> Schiet ik helemaal vol, u hoort het. Hè? Uh, nee, natuurlijk. Valt wel mee, hoor. Valt wel mee. U hoeft geen medelijden met me te hebben, want uh, ik zit hier heerlijk in de studio. Lekker warm en zo. En uh, ja, lekkere muziek om me heen. En al draak ik het alleen maar voor mezelf, zeg ik dan, hè. <laughs> En dit is van de film The Last Unicorn. En dan heb ik het over Art Garfunkel met uh, That's All I Got To Say. Dat is alles wat ik nog zou willen zeggen. Nou, was hij mooi, was hij mooi, luisteraars. Art Garfunkel, Dat was een kort nummer. Kort, maar krachtig. Mijn wereld stokte in toen jij me verliet. Deze muziek zult u niet te snel uh, kunnen, bemachtigen, luisteraars. vrij unieke cd die ik op de kop wist te tikken... van de Befoens uit Enschede. Een vrij nieuwe cd ook. Misschien is hij nog ergens te bestellen, hoor. Dat zou best kunnen. My World Fell Down, een mooi nummer van de Ivy League van vroeger... die ook Tossing and Turning bijvoorbeeld uitbrachten. En de Befoens konden dat uh, vrij goed imiteren allemaal. Uh, Peter en Gordon, zegt u dat nog iets? Mannen uit de jaren zestig die uh, een beetje gelijk... Met de Beatles hun opmars maakte en zongen over de ware liefde True Love Ways. Just you know why Why you and I day. Mooi, ja, Peter and Gordon, True Love Ways was dat, luisteraars. Ja, uh, wat had ik ook weer? Oh ja, Gerard Cox, die, uh, die bereidt zich helemaal voor op het bejaardenhuis. Ja, nou, toen was gelukkig heel gewoon, dus hij ziet het niet meer zitten. De wachtlijst vergt zo'n zeven jaren, en het kost je heel wat sparen, gepieker en gepluis. Van hoe precies je in te kopen Maar dan zet het zijn deuren open Bejaardenhuis Dan is de prijs wel wat gestegen Maar het blijft vrij gelegen En ver van elk gedruis En daarom heet het avondvrede of ankerplaats of Hof van Eden, Bejaardenhuis. Er is een zaal waar je kunt sjoelen, en daar staan rechte stoelen in rijen rond de buis. Alleen je kunt jouw net niet kiezen, dat is het recht der directrice, Bejaardenhuis. Huis. Er is een tuin alleen, daar loop je... Steeds met hetzelfde hoopje... Op het pad van Schelpengruis... Daar denk je bij de hoge bomen... Zouden de kinderen zondag komen... Bejaardenhuis... Je staat voor het raam ze toe te wenken... Alleen je hoort ze denken, naar opa, wat een kruis. En stevast eens per zeven dagen, verschijnt dezelfde zwarte wagen. Bejaardenhuis. De mooiste zaal is die aparte, die uitgesproken zwarte, met deuren als een kluis. De wachtlijst hoopt op gure dagen... ...dat jij daar gauw wordt ingedragen... ...bejaardenhuis. Welk voorrecht wacht er voor ons allen... ...die straks voor anker vallen... ...in die beschutte sluis? De haven die ons rust zal geven... De voorsmaak van het hemelsleven leven bejaarde hij. Ja, ons aller voorland, het Bejaardenhuis. Bezongen door Gerard Cox, die zo uh, in de jaren tachtig uh, heel vaak op de radio was op zondagochtend. Tijdens uh, muziek, moze ik, met Willem Duisen u kent die programma vast nog wel. Hè. Heeft best wel hele mooie liedjes opgenomen. Ook een aantal liedjes van uh, bijvoorbeeld uh, Jules de Kort, de man die blind was achter zijn vleugel. En uh, die, uh, die zong van, uh, ik zou wel eens willen weten, waarom gaan de wolken zo snel enzovoort. Ja, nou, Even serieus, duif. er moet ook gelachen worden. Uh, dat kan ook best met uh, mooie balladmuziek, met rustige muziek. Als je nou eens aan Elvis denkt, die heeft High uh, You Lonesome Tonight opgenomen. Maar André van Duin, die, die heeft zijn dag niet vandaag. Sorry.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 Uit de boot en kots de poes weer op je schoot. Is er bij jou nog ruimte zat in je majoor. <tied> Blijkt je valfiets bij het vouwen helemaal geen valfiets te zijn? Is je hazewind rond? In verwachting van je buurman, ze kan mee zak je trots door de vloer speelt je zus onder lief. Dan heb je je toch niet. Zit er geen spat Op je bord Spannend Staat er bij de buurvrouw Een paard In de gang ah, in de gang Heb je de een In plaats van twee, Is je Goudvis Van Dublé Gaan alle bloemen of dood op het bal Gaat elke keer als je knipoogt, ook je andere oog dicht? Heb je tweehonderd kippen, maar je haal is een niet. Is je vrouw er vandoor Met een toreador Maar ja, dan heb je je dag niet vandaag Je hebt allemaal wel een dag Dat je denkt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 Vingerplanten en zijn handen niet thuis houden. En, en, en sinds je zelf weer bent gaan koken, komt de hond niet meer bedeland aan. Je, of je loopt in het bos en je, en, je, en je komt een bunzing tegen, maar in plaats van jij knijpt hij zijn neus tegenover. En je nieuwe vriendin... Heb, heb zo'n seksuele uitstraling... Dat zelfs de garagedeur vanzelf omhoog gaat als ooit. Een... Ja. Dit is het eind... Van dit lied... Nee, echt... Onkleurend... Was het niet... Maar dat komt... Ik heb me dan geniet... Van kan Zo mag gebeuren dat je je dag niet hebt vandaag. Ja, luister André van Duin. En, uh, ja, een rustig nummer. En, uh, nou, dus toch helemaal goed, want dat moet kunnen. Uh, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Uh, ik heb al wat verzoekjes. Onder andere van Rob Tettero. Die vraagt om een nummer van Marco Borsato. En dat wordt dan speciaal gedraaid voor Wendy. En dat is natuurlijk de dochter uh, van, uh, van Rob Tettero. Nou, uh, Wendy, ik hoop dat je er ook helemaal klaar voor zit. Marco zit daar ook, uh, of die staat er helemaal klaar voor. Want als je zingt, dan kan je beter gaan staan. Want dan heb je meer volume in de longen, zoals dat heet. Van het album Wit Licht is dit uh, Dochters.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 I'll show you how. so Speciaal voor Wendy, de dochter van Rob Tettero, was dit Marco Borsato van zijn album Wit Licht. En dan heb ik het natuurlijk over het nummer Dochters. Karin Kok, die heeft ook een uh, mooi nummer aangevraagd. En uh, Karin doet dat speciaal voor, en dan moet ik er even spieken, uh, voor, haar voor haar maatje, die er nooit alleen voor zal staan. Nou, dus maatje van Karin Kok, jij zal er nooit alleen voor staan... Want jij hebt een vriend en het wordt uh, prachtig uh, vertolkt als het goed is door Shania Twain, Carol King en uh, niemand minder dan uh, Celine Dion. We gaan er naar luisteren. When Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten. Pray! Right. than you you They'll take your soul Krachtige uitvoering, Carol King, daar kennen we het natuurlijk van. James Taylor kennen we het van. Dit is een uitvoering met uh, onder andere Jean, uh, Celine Dion, Janaye 2, maar ik hoorde ook Gloria Estefan, volgens mij, die deel uitmaakte van uh, dit kwartet. Uh, uh, Vier dames, uh, Carol King, uh, Celine Dion, Janaye 2 en Gloria Estefan. Ja. Volgens mij uh, uh, uh, heb ik deze vier stemmen opgepikt, luisteraars. Kijk op mijn klokje. O jee, o jee, o jee, o jee. Ik moet het eerste uur alweer gaan afsluiten, maar ik kom straks nog een vol uur bij u terug. Dus heeft u nog bepaalde uh, verzoekjes, dan kan dat natuurlijk uh, in het tweede uur. Ja, ik vind het, uh, het spijt me. Het, het is ook uh, moeilijk om sorry te zeggen. Maar ik krijg hulp daarvan. Chicago, die helpt mij. Met dit nummer sluit ik het eerste uur van Tussen App en Vloed af bij Zierwem Zandvoort. Tot straks, tot na 11 uur reclame en nieuws. Say I'm sorry I just want you to stay After all that we've been through I will make it up to you I promise to And after all that's been said and done You're just Couldn't stand be kept away Just for the day